een Klomp met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Hoogrechtshof wil dat de regering Trump voorlopig stopt... met de deportatie van Venezolanen. De zaak was aangespannen door advocaten van een burgerrechtenorganisatie. Volgens hen dreigen de mannen te worden uitgezet... zonder dat de juiste juridische procedures zijn gevolgd. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. De vorige maand werden ruim 250 Venezolanen al uitgezet naar El Salvador. Steeds vaker worden vrouwen in Nederland op latere leeftijd moeder. Dat komt onder meer omdat ze bang zijn dat hun carrière vertraging oploopt... als ze op jonge leeftijd kinderen krijgen. En onzekerheid op de woningmarkt speelt ook mee. Dus sowieso blijven jonge vrouwen langer single... waardoor ook samenwonen en kinderen pas op latere leeftijd volgen. In Tunesië zijn 40 oppositieleden veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Het gaat om politici, zakenmensen en journalisten die van worden beschuldigd dat ze de regering van president Saïd omver wilden werpen. De oppositie ziet de straffen als een voorbeeld van het autoritaire bewind van Saïd.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 Een onbekende hebben in Amersfoort een muurschildering van Anne Frank vernield. Haar gezicht is uitgewist. De schildering staat op de binnenkant van een geluidsmuur langs de A28. De kunstenaar vindt het jammer, zei hij tegen RTV Utrecht. Maar denkt dat er een boodschap achter zit, omdat het best netjes is gedaan. Het weer vanmiddag overal zon, hooguit wat stapelwolken. Maar het blijft verder droog. Het wordt 13 graden aan de kust en mogelijk 18 in het zuiden. Ook morgen zon, afgewisseld door wat bewolking. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zo preek Ach van leg je hier stil langs de kant van de weg U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 High noon, als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. En ik heb nu voor u het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. Aan Doever van de IJssel staat een veel aan de muur maakt mij door overstuur Brigitte, Bardo, Brigitte, Mardoe, Mardoe, Mardoe. Brigitte Mardoe. mijn hart zo. Tot dat verder gaan? Je kijk me zo aan en gaan Bebe, Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo lang, nee, nee. je benen zo strak, nee, nee. Je haren zo blond, nee, nee. de rest zo rond heb ik jou niet hier, ik heb jou niet maar op papier Brigitte Badou Badou Brigitte mijn hart tot zo Je foto aan de muur, waar mij doorlopend over stuurt Brigitte Badou Badou Brigitte mijn hart tot zo Hoe oh, moet dat verder gaan, je krijgt me zo een dag en dan Leef ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Ga je zo rang, je benen zo slang, je haren zo blond. Baby. De rest zo rond, Maar waarom heb ik jou niet hier Ik heb je alleen maar op papier Dat verder gaat je kijk me zo dag en dag en taal. Bep, bep, baby. Echt ik s'avonds in mijn best. Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Je je zo ram. baby Je benen zo slang. Bip, bip. Je haren zo blond. baby De rest zo rond. Bip, bip. Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar op er niet bij. Geen mooie trouwpartij. Geen bruidboeket voor mij. Alle leuke jongens willen vreien, maar dat huis is er niet bij. Wel vreien, wel vreien, maar meer is er niet bij. De eerste op mijn lijstje, die heette Jan de Wit. Dat was een hele knaapje, een Van trouwen sprak, zei hij Maak me niet ziek Hij mompelde nog Sorry hoor, en verdween toen ik paniek Er alle leuke jongens Willen vrede maakt Dat huis is er niet bij Geen mooie trouwpartij Geen bruidboeket Voor mij En alle leuke jongens Willen vrede maakt Dat huis is er niet bij Was ene wimpie vos Die had wel zin in zoenen Zondagsmiddags in het bos Maar toen ik over trouwen sprak Vroeg hij, ben je niet goed? En rende toen in volle vaart De vrijheid tegemoet Helle leuke jongens willen vrije Maar dat huis is er niet bij Is er is niet bij, wel vreemd, wel vreemd, maar meer is er niet bij. Toen kwam een lange Karel en daarna een dikke Piet. Toen eet je met een zieke, hoe die heette, weet ik niet. En zo kan ik wel doorgaan, maar het verhaal is gauw verteld. Ze vonden me een leuke meid, maar trouwens.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 4 april 1947 is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend voor haar hit Ploemploem Jenka ploem, uit 1965. En u hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Trea tops met de Ploemploem Jenka. Ploem, ploem. Plom, plom, zo gaan de gitaren zoem. Zo gaan alle staren roem. Roem. Roem. Zo gaat de troon. En mijn hart op.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 Zoem, zoem, net als alles staren. Een roem, roem, roem, zo gaat het rond Maar je kijkt naar mij niet om Bloem, bloem, zo gaat een gitaar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 Bloem, ploem, net als de gitaren Zoem, zoem, net als alle staren Roem, roem, roem zoals de trom Maar je kijkt naar mij Het rommelde bom, zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken. Toe luister in zeg me maar dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer...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 Van Confectie Atelier, de modinet Modinetes, dus wij zijn de meisjes van Confectie Atelier Wij doen steeds aan de mode mee De mode is zo grillig, het voor ander jaar Wij volgen maar gewillig, met naald en draad en schaar ook de mode voorschrijft, de mode koning doordrijft. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van het Confectie Atelier, de modinettes. Dus de modinetjes. Dus. Wij zijn de meisjes van het Confectie Atelier, wij doen dus steeds aan de mod. Wij knippen en garneren, wij volgen elke lijn. Radieren en pliceren, naar het model moet zijn: een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen. Voor warmte of voor kou. wij kieden elke vrouw. Wij zijn de meestjes van confectie, altijd de modinet De, modinet, de modinet. wij zijn de meestjes van confectie, altijd de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 Conventie al een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 Jean-majoortje Zij zat op een kantoortje Hij dacht niet na Zij dacht aan niet Dus wie verwacht van mij nog iets Oh, Brussel was toen Nog een zwierige stad Brussel was toen Oh la la en oorlijk oh, Brussel was toen Nog een tierige stad Brussel en Brussel was vrij En vrolijk op de kassei rond de Sinterkathlijnen Dansende sleepjurken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 maar als het weer er niet is Dan laat het is niet doen Of je nu Jantje of Piet Heet spinazie of Piet Heet of je je zomer of chique Kleed, iedereen is weer moederij Voordat het trekje plaats Vind je moet al die in de buurt. Want als ze vraagt krijg Ik roet waar vrolijk uit Als ik de honderdduizend de honderdduizend wil ik aan iedere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 En niet is de ramp, maar is de noord.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 Middelangoni, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Look at the Yeah!